Spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Als Nederland besluit IS-doelen te bombarderen op Syrisch grondgebied... is dat volgens de Syrische president Assad illegaal. In een gesprek met hem dat Nieuwsuur vanavond uitzendt... zegt Assad dat bombardementen boven Syrië tegen het internationaal recht zijn. Volgens Assad moet Nederland eerst toestemming vragen aan de Syrische regering... maar is dat nooit gebeurd. Ook is hij het niet eens met de verschillende landen... die vinden dat Assad eerst moet vertrekken... om langdurige vrede in Syrië te kunnen krijgen. Een medewerker van het Openbaar Ministerie in Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij in beslag genomen geld achterover heeft gedrukt. Ook twee familieleden van de verdachte zijn opgepakt. Naar hen is vermoedelijk geld overgemaakt. De medewerker wordt verdacht van valsheid in geschriften, oplichting, verduistering en witwassen. Waarschijnlijk is er meer dan 300.000 euro verduisterd. In Brussel zijn regeringsleiders uit de EU bijeen voor de laatste EU-top van dit jaar. Op de agenda staan onderwerpen als de grensbewaking en de vluchtelingencrisis. Maar de aandacht gaat vooral uit naar Groot-Brittannië. Premier Cameron zoekt steun voor zijn hervormingsplannen voor Europa. Krijgt hij die niet, dan dreigen de Britten te vertrekken uit de Europese Unie. In de mijnstreek in Limburg zijn de gevolgen van het sluiten van de mijnen 50 jaar geleden nog steeds te merken. Blijkt uit een rapport in opdracht van de provincie. Volgens de onderzoekers zijn er veel sociale problemen in oud-mijnwerkersbuurten. Vooral in Heerlen en Kerkraden hebben relatief veel mensen een laag opleidingsniveau en een zwakke gezondheid. Ook is de werkloosheid in die wijken hoger dan op andere plekken in de provincie. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vannacht gaat het wat regenen. Het blijft zacht met minima rond 10 graden. Morgen trekt de regen weg en ochtends schijnt de zon af en toe. Smiddags meer bewolking bij een graad of 12. Dit was het NOS.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 moet ik natuurlijk wel een microfoon opzetten. Dat was hem dus. Uh, daar zit, daar zit ik, dus uh. ik heb alle knopjes bij me... en ik vergeet gewoon de schuiven er zelf over te zetten. En dan heb ik ook nog ruzie met het uh, apparaat... van welke lijn is het dan? Ja, en dan krijg je dus een uh, heel mooi uh, effect... Uh, met alles en nog wat uh, van... Uh. maar jongens, uh, hoe zit het ook alweer? Even Garden is een van uh, de deelnemers... ooit geweest van de grote branche uh, van Nederland. Maar weet ik niet meer precies welk jaar. Ik ga ervan uit dat het ergens 2010 is... Uh, Gaat het goed, meneer uh, de technoot? Ja, nee. Ja. <laughs> en uh, we hebben ook weer live muziek uh, vanavond. in een sfeervol verlicht studio. Kerstboom is opgetuigd. Jij mee meegedaan, Marcus? <laughs> <laughs> maar het, is, uh, wel, uh, het ziet er allemaal wel heel erg uh, netjes uit. Uh, moet ik erbij zeggen hoor. Want, uh, uh... Maar goed, we hebben natuurlijk ook uh, onze gast van vanavond. Hij is van Dusty Stray. En uh, hij doet het vandaag eens eentje, dus Jonathan Brown. Um, ben jij nou helemaal dusty stray? Of, uh, is het, uh, of, of, of zijn ja. er nog meer mensen die, uh, die zich ermee mogen bemoeien? In theorie ben ik uh, zelf uh, yeah, dusty stray. Maar ja, yeah, ik, ik, uh, Dusty stray betekent ook de full band met tot vijf ja. mensen ofzo. Ja. Yeah. Dus ja, yeah, het hangt af van uh, yeah, wat soort hoor thing. Ik hoor aan je accent Engelsman. Uh, ja, Amerikaans. ja, Amerikaans. Amerikaans zelfs ja. ook nog. Ja. Um, dan is uh, mijn vraag: hoe ben jij in Nederland terechtgekomen? Uh, door een Nederlandse vrouw. Ja, ah, dus uh, ik, uh, ik, ik, ik woonde in Barcelona ja. uh, acht jaar en, en daar uh, ja, heb ik een Nederlandse, uh, een heel mooie Nederlandse vrouw uh, ontmoet. En dan uh, ja, zij. Zij woonde hier en zij had haar familie in alles hier. Dus ik dacht, ja. oké, okay, ik kan ook in Amsterdam wonen misschien. Ja. En uh, ja, nu zit ik hier in Amsterdam... Ja, bijna twaalf ja, jaar of zo. Ah, dus, en, en heb je ook heel snel Nederlands je eigen gemaakt? Is dat, uh, was dat ook een van, uh, van iets wat je toen, toen deed? Ja, de, de, de, ja, oh, de taal en de taal, de, de, noem de, maar op. Ja. Uh, ja, ik, ik wilde wel... Uh, met, ja, en, en, ...indruk maken met haar familie natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Uh, nee, maar... Um, ...ja, ik spreek nog steeds... Uh, ...bijna altijd met haar thuis... ...in, in het Engels. Ja. Huh. Beetje jammer voor mijn Nederlands, maar... Ja, okay, ik ja. heb twee kinderen en ik spreek ook... ...in, in, in Engels tegen mijn, mijn kinderen. Ja. En, uh, ja, maar wel met, met... sommige vrienden Nederlands spreek ik... ...en, uh, en ook... Uh, in, dit soort situaties probeer ik ja oké okay. <laughs> dus dus nou we zullen ook als als je als het je even zegt van gaan we het ook proberen in het Engels te doen ik, ik ben het Engels machtig dus, nee, dus als jij iets niet begrijpt van mijn accent ja nee nee nee nee nee nee maar goed maar dat voorlopig gaat het goed <laughs> okay, uh, maar okay. ik, dan is natuurlijk ook de vraag uh, Jonathan want ja je je komt uit Amerika waar uit welke Winstrijken van Amerika kom je vandaan? Ja, ik kom oorspronkelijk uit uh, Texas... maar uh, vlakbij Dallas, een heel klein dorpje uh, ja. vlakbij Dallas. Bedford, ja. ja. Uh, uh, dan moet ik eventjes uh, kijken, want ik had, ik had een tijdje terug... ik ga hem even zoeken, want, uh, want ik, uh, deze dame komt ook uit Texas... Ik ben er vorig jaar mee in aanraking gekomen. Maar dan moet ik even naar, naar een gedeelte. Kijk, hier moet ik gaan. Naar dit mapje. En dan Emissou Berlin. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Nee. Texas is dus heel groot. Hoor. Ja, ja, ja, ja, <laughs> ja, maar zij komt dus uit. uit, uit dacht ik uit Oosten. Mm -hmm. Daar komt ze vandaan. En dat is volgens mij ook uh, Texas. Ja, yeah. zeker. Dus ja, uh, dus, uh, dus, uh, Texas is. Uh, yeah. ja, wij in Nederland denken ah, dat is een uh, provincie uh, net zo groot als Utrecht. Maar nee. daar vergis is in? Texas is, denk ik, zelfs nog groter als Nederland. Uh, ja, misschien wel. Ik denk dat zelfs nog uh, dat uh, België er nog, uh, nog bij is. En dan heb ja, je volgens ja, ja, mij de ja. staat Texas ja. zo'n beetje. Uh, uh, dan, dan, dan kom je wel aan het oppervlak. Uh, ja, dan. dan, dan hoe. hoe <coughs> is, er, is er een vergelijking tussen Texas en Nederland? Zijn die Texanen. Even kijken. Een beetje, ja, beetje, um, beetje streedon. Als ik altijd een beetje de, de Amerikaanse uh, uh, uh, nieuwsgaring volgt, volg, de, de, de, de vorige president, nu is het niet de huidige, maar de vorige, dat was een Texaan. En die, ja, uh, en hij heeft nu wel in uh, Dallas. <laughs> ja. Ja, ik, ja, ik bedoel, dat, uh, uh, als bush. ik dat zie, dan denk ik, nou, het zijn mensen die, uh, die toch uh, gewoon uh, zeggen: van uh, zo is het, en, uh, hè, ze, het. Ze zijn wel streedon, heb ik een beetje het idee. Ja, maar Texans Tex Tex ja, Texans ja. mensen, ze ja. zijn wel, uh, ja, zeg maar, heel trots. Heel, ja. Uh, ja en, en ja, Nederlanders vind ik, ja, ze zijn wel trots, maar ze zeggen het nooit of zo. Een beetje bescheiden zijn die Nederlanders <laughs> ik, een beetje. Ja, ik, ja. Uh, ik, weet het niet. Ja, maar, maar ja, Texas is. Uh, er zijn natuurlijk uh, alle soort mensen daar natuurlijk. Ja. Uh, maar, ja, ze zijn echt de proud to be Texans. Ja, je? ja, ja. Proud to be Texan. <laughs> ja. zo, zo is Ja. Um, dan nog even over je band. Dusty Stray. Uh, maar die vorm je dus niet alleen. Die vorm jij met, met een aantal vrienden, denk ik. Ja, twee Mexicans. Mexicans uh, Mexicaners. Ja? <laughs> yeah. uh, Mario en uh, Jonathan Ramirez. Ja. Ze zijn ook brewers. <laughs> ja? Ja, en... Ja, de... Wat ik doe is, elke plaat... Ik, uh, ik doe zelf... Ik, ik mag min of meer... Uh, ik zelf de, de plaat uh, met een producer of zo. Mm -hmm. En een paar gastmuzikanten soms. Uh, maar daarna... Zoek ik een band. Uh, een band uh, dat, dat... Ja, dit soort geluid. Ja, ja, bijna uh, elke... Wisselende bezetting ook. Ja, precies. <laughs> ja. En ik, ik heb net de vierde album uit. Ja. En, en um, ja, elke... Bezetting? Ja, elke ja, wisselende bezettingen. Ja, nee, de bezetting is ja. wel anders. Elke ja. album, ja, ja. Is dat uh, soms wel eens lastig dat je dat uh, van zo wil ik het hebben? En, uh, of, ik, ik vond vind het wel. ook leuk. Zo. Ja? Ja, dat ja. is ook wel een uitdaging, natuurlijk. Ja, ja. ja, dat is wel een uitdaging. Goed, we gaan zo direct uh, nog veel meer uh, van je horen uh, als okay. je hier uh, wat, wat nummers gaat, uh, gaat spelen. Uh, we geven je nog even, even nog, uh, twee nummers rust en dan, uh, dan mag je beginnen. Oké, okay, prima. Dus, dus die, dat was de introductie even van, van Jonathan hier bij ons in de studio. Uh, van Dusty Stray. Want dat is de hoofdmoot. Terwijl ik nog even me verslik. Maar ja, dat kan wel eens gebeuren. Uh, een van de mensen die ook iets een linkje met Amerika heeft. Maar dan wat meer in de richting van Nashville. Uh, daar is, dat is uh, onze eigen Jeruzalem van Lid. Ja, ja. Uh, ze was uh, ook weer uh, onlangs uh, daar uh, geweest uh, in uh, in Nashville, in Maine in de staat. Uh, het is in de staat Tennessee. Uh, ja, en ik woonde ook daar. Woonde je er ja. ook wel? Nashville, in ja, Nashville ja, Tennessee, ja. Maar ik ja. was heel, heel. toen ik heel jong was. Ja. Je bent overigens niet de eerste Amerikaan die we hier gehad hebben, hoor. Oh, oh. We hebben er ooit nog eens een gehad hier. Okay, ja, ja, ja, ja. Dat is Stephen Simmons uh, geweest, en die woont wel in de, in de buurt, ook van Nashville. Dus, oh, dus, uh, dus dat is wel, uh, wel uh, leuk om even, uh, even te zeggen dat jij uh, nu. De, nou, volgens mij ben jij de, denk ik wel de tweede die hier uh, geweest is. Okay. Goed, um, dat was even de introductie naar uh, Jeruzalem. Uh, de, de, de EP Shadowland is al een tijdje uit, dus van, uh, van de zomer. En dit is de uh, laatst verschenen single en dat is Favorite Memory. Stuck is this real or am I dream?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 Joy. Your freedom taken our way Your body shiny diamond Your heart is strong, it's cold Baby, wipe your eyes, you gotta hold So get him to set you free Life Take a some teachers. You years, was living a his wife. you was seven, They never came. You never went. You hope the world take care of business. Dat was hem Isaac Bullock met Lioness, het nummer wat hij vorig jaar gebruikte bij Serious Request. Dat gaat als het goed is, zelfs morgen beginnen in Heerlen. Dan, dan hebben we de, de aflevering van 2015. Dat, dat is al een wereld van verschil. Haarlem is ineens heel anders voelt heel anders aan. Er, er, er staat geen glazen huis, niks. Dat was vorig jaar wel anders toen, uh, toen iedereen al uh, in de opperste staat van opwinning was. Dat het Glazen Huis op de Grote markt stond binnen zelf. Twee keer geweest, Eén keer uh, gewoon om uh, te kijken op zaterdag. En er was ook nog eens een keer even een uh, moment dat uh, de mensen van de Cosmic Carnival stonden te spelen. Ja, dat kon ik ook niet uh, nalaten. En Loke was er ook nog, maar dat was helemaal aan het begin toen uh, net uh, de aftrap uh, werd gegeven. Dus dat was uh, zo'n beetje het uh, hele verhaal. Nu gaan wij uh, naar uh, de vloer uh, daar uh, kijken en dan komen wij uh, Jonathan tegen van Dusty Stray. En Jonathan, welke twee nummers uh, ga je spelen? Ik ga eerst uh, spelen een liedje en het heet um, The Dead Don't Care. En dan uh, speel ik A Tree Fell, de title track van mijn nieuw album. <laughs> okay. yeah. The Dead Don't Care, ja? Yeah? Yeah. Klaar voor? Ja, ja okay. daar ben ik klaar voor. Only later on did I realize it was a stained glass window, and you swore you felt the spirit of a little Dead don't care. Is, uh, it is, it, ik, ik weet niet wat het, uh, wat, wat het zo is, maar ik heb zoiets van... Ach, als de doden uh, uh, uh, zoiets van... I don't care. Uh, het maakt me niks yeah. meer uit. Een beetje based on a true story. Based on a true story. Een, een klein beetje. <laughs> <laughs> met uh, iemand een, uh, yeah, een, een soort... Uh, ja, yeah, Date in a Cemetery, let's say. Oké, oké, oké, oké. Maar uh, er is natuurlijk nog meer. Uh, het, uh, het nummer wat, uh, wat al eigenlijk uh, bekend is. Tenminste, de, de title track, hè? de titelnummer uh, titel, uh, van, uh, van wat je hebt uitgebracht. En dat was, uh, ben je het alweer kwijt. Sorry. A Tree Fell. A Tree yeah. Fell, oh sorry. <laughs> ja. Dat is hem. Oké. Okay. How would you know, so far from home weatherman call it a terrible storm watching a talk show a warning appears the strongest winds that have swept through in years and a tree fell on your house when you were gone De koop cool is eraf. Dat was uh, Dusty Stray met uh, Jonathan Brown hier uh, bij ons uh, live in de studio. Straks, uh, na deze volgende plaat, gaan we nog een blokje van twee doen. Dus uh, wees in ieder geval be prepared, zou ik eigenlijk zeggen. Zo moet je het uh, zeggen. Uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uit Rotterdam. En dat is Halfway Station. Uh, zij waren um, in het voorjaar hier uh, geweest. En dit uh, komt alweer van het uh, derde album, geloof ik, van ze... Uh, het album heet Dodo. Dit nummer dat heet Home. En dat is heel kort. Zo waar. Oeh. Dat was hem. Sister Don't You Cry. En daarvoor het uh, hele korte home van één minuut. Ja, dat is uh, een beetje te gortig. Dus dan hebben we toch maar even ook het, uh, volle, een uh, volledige nummer, een radionummer even gedraaid. En dat was uh, dit nummer Sister Don't You Cry. En dat uh, is het openingsnummer van het album Dodo. En we gaan weer uh, terug naar uh, Jonathan. Met uh, weer een paar uh, nieuwe liedjes. Van uh, het album wat, uh, wat hij onlangs heeft uh, uitgebracht. En dat album dat heet. En dan uh, ga ik nu gewoon even goed zeggen: a free, of a tree fell. En dan another, so another songs. Nou moet ik het. Uh, het, het ik heb het gewoon gepost. Hè? Dus, en daar zie ik het dan gewoon staan. Dat is, dat is eigenlijk de, soefe, de souffleur. Eventjes, uh, die mij dat eventjes in mijn oor fluistert. Uh, dat uh, titelnummer, dat heeft hij net gespeeld. Um, hoeveel uh, nummers staan er op dat album even uh, tussendoor? Uh, 13, denk ik. Ja. Oh, dat, is, dat is een, uh, een echt album. Uh, wat je, uh, even, oh ja, dat is de vierde. Het vierde <laughs> album wat hij uh, wat wat al heeft uh, gemaakt. Nu, weer twee nummers. En welke ga je spelen? Ik ga nu Alibi spelen. En um, ik denk de tweede... Uh, At the end of the longest day. De laatste liedje, liedje op het album. Ja. Oké. Okay. Ja. Laten maar door I have not Ja, dat zijn de, de, de breathtaking songs hier bij ons op Alternative FM. Ja, ik zeg nu eventjes half Engels, half Nederlands. Breathtaking songs. Het is volgens mij ook het goede woord in het Engels adembenemend is breathtaking. Dat is een ja. goede vertaling, hè? denk ik toch? Ja. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat was het ook. is dus, uh, dus in ieder geval, ik, als ik mijn ogen dicht uh, doe... dan waan ik me toch ook wel een beetje in het Amerikaanse landschap. Uh, dus dus jij, uh, jij brengt toch ook een beetje datgene wat je, waar, je, waar je vandaan komt... neem je ook mee in uh, je muziek. En dat is heel sterk uh, ook te horen bij dit uh, laatste liedje. Dus uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik toch wel weer een complimentje waard. Uh, goed. Dankjewel. Het... Uh, het Tweede nummer van het uh, tweede blok. Daar komt ie. The days are growing shorter again Since you went off traveling You met a man Now you've got other plans All good things come to an end You said you could have never been free onder de song en dat is not done. Dus ik moest even een slokje en het was kuggen. gelukkig. Ja, kuggen. kuggen. Oh, die, die woord ken ik niet. Kuggen. Hoesten. Okay. Oh, kuggen, like cough. Okay. Het is ook like ja, okay. cough. Uh, cough. <tankt> <tankt> <tankt> ja, <okay. tankt> ja, dat is kuggen, hoesten. Um... Beter jij dan ik. Ja, nou, dat, <tankt> uh, het is... <tankt> uh, uh, we, hebben er, we hebben hier iemand gehad die dat uh, is overkomen en dat is uh, nooit leuk als dat uh, gebeurt. Um, we gaan uh, weer even wat, een blokje van, uh, van twee uh, draaien. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En deze band, dat is ook onze eigen opname die we hier hebben gehad. Dat uh, is Julius en Give It Up. laten lopen. Dus, uh, dat was uh, Gabby Lieve. De dochter van uh, Martijn van Waveren... die we kennen van, uh, van One Clueless Friend. Het nummer Hide and Seek... is ook een uh, clipje van. Daarvoor Give It Up... van uh, Julius. Niet helemaal uh, zoals het uh, zou moeten klinken... maar ach, we malen er niet om. We hebben tenminste een, uh, een eigen opname ervan. En dat, uh, dat nummer dat heb je net uh, kunnen horen... hier bij Alternative FM... Uh, dat nummer dat heet Give It Up. Ik geloof dat het ook zelfs een, een, een nummer is... wat ze een paar keer hebben gebruikt ook uh, op YouTube. Tenminste, daar dat, dat hebben ze het uh, wel over gehad. Ik krijg van de week nog een aardig uh, berichtje van Koen. Uw uh, goed bezig, Jap. Dus, uh, dus wat dat er gaat, uh, alleen maar uh, weer uh, lof. Jongens uh, gaan als een, uh, een speer, om het om maar zo te zeggen. Dus wat, uh, wat dat er gaat, uh, helemaal goed. We hebben, we hebben zelfs voorspellende gaven, geloof ik, uh, Mar uh, Marcus. Want... Uh, we voorspellen tegenwoordig ook uh, de mensen uh, die uh, in de finale staan van de Roep Akda Wordt. Die hebben wij dan al in de studio uh, gehad, uh, geloof ik. Is het jou nou gelukt uh, afgelopen, afgelopen Roep Akda Wordt. Ja, ik heb ze alle zes. Dus, ja, uh... maar heb je het ook weer goed geraden? Nee, ik, ik, ik, ik, ik weet niet eens wie de tweede voorronde heeft gewonnen. Schandalig, ik weet het gewoon niet. Dus ik moet eventjes kijken wie dat gedaan heeft. Een beetje dus... jammer. Ja, ja, ja, ja. Maar ik heb het uh, vreselijk uh, druk om uit de greep van de bijstand te blijven. Dus uh, vandaar dat, uh, dat ik allerlei klussen aan het aannemen ben. Gelijk wel een aannemen. Dus uh, wat dat gaat... Uh, <laughs> Ja joh, het, het, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Als ik straks in die in die, in die bijstand ben, uh, nou, dan kan ik helemaal geen nieuwe muziek meer aanschaffen hoor. Dan is het uh, echt over. Dan uh, moeten we groeien met de. Dan kom ik, ga ik jou uh, toch uh, heel erg trouwhartig aankijken. Zou je niet een klein beetje budget om mij te sponsoren, zodat we dus ook nieuw materiaal uh, steeds aan kunnen schaffen? Ja, dan, uh, ja, ja. ja, ja. Ja, dat, zou wel, dat zou wel wenselijk zijn, maar dan, dan, dan, dan, deel, ik ook wel, dan deel ik het ook hoor. Dus ik ga, ik, ga ook, ik ga ook even mijn muziek wat meer delen. Dus, dus, ja, dus wat ik al heb, dat ga ik de delen. De deelcultuur, ja. ja, ja, ja, ja, ja. In, in muziek ik, eh, ik, mag dat dan weer niet. Hè, nee, de nee oké, okay, maar goed. Maar als jij, als jij zou vriendelijk willen zijn om mij overeind te willen houden in 2016, dan lullen we nergens <laughs> meer over. <laughs> dus, maar goed, zover is het nog niet. Uh, maar uh, de Rob akda wordt, ja, die is uh, geweest. Die, die had hem verstek moeten laten gaan uh, vorige keer. Ja, helaas wel. Ja, maar uh, uiteindelijk uh, zal uh, in januari bij de derde voorronde... Dan is Marcus weer gewoon... Daar sta ik weer als eerste voor de deur, Ja, ja, ja, ja want uh, ik, ik, ik heb je wel gemist gewoon op die, uh, die tweede voorronde. Ja, ik was toch een beetje spannend. kaal, weet je? Dan denk ik, ik, ik, ik, mis, een, ik mis een fotograferende techneut. Die, uh, wij, die, we hebben toch altijd wel een beetje lol als we dan uh, s'avonds uh, naartoe gaan. En dan op een gegeven moment aan het eind van de avond, dan uh, spreken we het altijd nog even door. Uh, dat ging dus even niet. Ja. Nee, ja, ik kreeg al meerdere sms'jes met: ik mis een langharige fotograaf. Ja, wel. Uh, ja, ja. ja, ja, ja. ah, goed, sorry. Maar, dat, dat, dat, dat kan gebeuren. Uh, maar lieve dames en heren, hij is er gewoon de volgende keer wel bij Marcus van Dan. Maar goed, uh, voor de fans die hem hebben gemist uh, in, uh, in, de, in de zaal, hij is er gewoon. Dank uh, je. Dus uh, we gaan zo direct uh, natuurlijk uh, nog even wat, uh, wat uh, verder uh, doen uh, in uh, deze uitzending. Maar we hebben natuurlijk uh, nog steeds uh, ook, ook wat populair werk. Want ze zijn bij uh, NPO Radio 2 als uh, de band van de maand ofzo, of zo. Uh, of Radio 2 uh, Talenten, band uitgeroepen. Ge weet allemaal niet hoe ze dat uh, tegenwoordig allemaal noemen. Maar uh, ik weet wel dat, uh, dat ze daar uh, al een aardige poot aan de grond hebben gekregen bij de landelijke radio. De look met Jump the Gun. Was dat was hem. Dat was hem. Jump the gun van, uh, van onze vrienden uit uh, het Westland. Daar uh, komen ze vandaan. Um, dan moet ik eventjes uh, gaan rekenen. En dan heb ik hier uh, nog wel iets uh, wat, uh, wat heel leuk is. Uh, wat ik tot aan het nieuws uh, van 9 uh, nou, uur kan draaien. Dat is uh, Loose Ends. En dat nummer dat heet uh, Rush. I can't. VFM wens jullie allemaal fijne dagen en een...